Laten we die eens even in beeld. Hè? Ook eens gezellig. Doe lekker mee zou ik zeggen. Nou, dan hebben we dit. Die houden we er even aan die kant. Zo. En dan hebben we deze. Die houden we lekker. Die we lekker hier. Zo. Want mijn camera, die zit natuurlijk waar ik nu met dat pijltje naartoe wijs. He. Dus daar zit de opname voor de video en daarvoor het geluid, maar dat neemt hij apart op. Dus hij neemt het geluid feitelijk dubbel op. Kijk, ik kan natuurlijk naar rechts of naar links en ik kan naar rechts, dus van links naar rechts en van rechts naar links en van links naar mono. En dan blijft het ook zo. Want het maakt nu niet meer uit of ik in de linker microfoon lul of dat ik in de rechter microfoon lul. Het is allemaal gelul. Nou die gele dingen hier, dat zijn eh, kapjes. Uh, dat is tegen het, uh, het slisgeluid, hè, dat het niet gaat spetteren. Dan kan ik hier ook wel aanpielen hoor, om het een beetje het geluid wat te kleuren. Dat het niet al te donker gaat klinken en zo. En vooral met die condensator die ik eraf heb gehaald heb je kans de tonen wat meer iets temperen en wat de bas basgeleid want ik heb best wel mijn stem die dreunt nogal door via luidsprekerboxen, zware luidsprekerboxen dus uh, ja maar voor, de, voor dit moet ik het, de toonhoogte een klein beetje temperen nou dan kan er wel wat meer bas in maar dan moet ik wel mijn bek houden. Gewoon die bekschuiver in mijn snuffert stoppen. Anders werkt het niet. En hey, jullie gaan niet lachen, hè? Jullie gaan niet lachen, hè? Oké. Okay. Nee, niet dat ik op mijn werk kom en jullie staan. Met... Ja, weet je, je hebt je hebt gezien op YouTube met je mondharmonica. Dit is een gloednieuwe. Was nog net geen 32 euro. Het is een echte honer. En hij uh, heet uh, Blues Harp. Nou, 1, 2. Nee, gaat hij? Ik zie al dat hij veel te veel te Even wennen, want ik heb dat liedje al een tijdje niet meer gespeeld. Maar ik heb het mezelf geleerd. Oké, okay, nou uh, gaan we weer over de mono. Nou, het, uh, het geluid op de video. Het geluid op de video, met be uh, dus beeld en geluid, zijn van, een, uh, van de videoverwerker. En het uh, andere geluid wordt opgenomen door een m 3 w uh, stream software waarmee je ook uh, kunt uitzenden. Dat kan met al die dingen. Je kan ook gewoon alleen maar mee opnemen. Maar hij is een deze is dat in stereo maar hij neemt uh, in mono op dat vind ik wel een beetje gek, kijk het mooie is dat alle opnamesoftware zit op één computer en alles gaat via deze laptop hier het geluid naar de hoofdcomputer nou neemt de video opnemer dus die het beeld opneemt het geluid wel in stereo op maar de aparte geluidsrecorder, zeg maar, die je hier boven ziet, dat dingetje met dat rode, hè, boven die leeuw, zeg maar, dat neemt alles in mono op, terwijl dat ding stereo kan opnemen. Nou, ik gebruik hem vaak voor de podcast, als ik een radiopodcast maak. Maar nou, met deze, het schermpje waar je mij niet beneden ziet, ja, ik zit dan hier aan de linkerkant beneden, maar goed, met dat ding rechts, hier, voor uh, die kant, nee die kant, ja. <laughs> deze kant dus, die neemt stereo geluid op, dus stereo uh, geluid rechts, uh, links en dan wordt die hier weer mono. En het mooiste dat deze ook weer mono wordt, dus nou ja, oké, okay. maar het mooie is van twee microfoons dat je een beetje kan wisselen. Nou is het uh, geluid van uh, ja je hoort nou ook een hardere brom helaas. Ik kan er niks aan veranderen. Nou, met de condensatormicrofoon hoor je helemaal geen, geen brom. Kijk dat is de condensatormicrofoon Ik zal even laten zien. Deze is super gevoelig. Als ik... Dan kun je zelfs in de woonkamer alle gesprekken horen. Als ik de deuren open zet. En, iemand die, en ik zet hem helemaal open, en iemand zit gewoon normaal te praten. Dus niet echt hard, maar gewoon zo, zo hard als wat ik nu praat. Dan uh, kan ik dat allemaal meeluisteren. Maar als ik speel, dan speelt hij zo hard dat ik de volumeknop hier beneden naar beneden moet brengen. Want anders komt hij in het rood. Zelfs de lage tonen zijn te En laat ik voor de gein stereo doen. Head of a clown, oké, okay, daar komt hij. Oké, okay, en daar ga ik eens wat leuks doen. Ik heb dat ding vandaag gekocht. Deze honer, een echte honer. Hè. Zal het je even laten zien. Dat ik niet bluf. Dat is een echte honer. Dat ding kostte 31 euro en nog wat. Nog net geen 32 euro. Dat, die andere honer die heb ik gekocht in april. Dat weet ik nog heel goed. April 1982. Dat is is 26 nee 36 jaar geleden nee Jawel. 36 jaar geleden keer nagaan 36 jaar geleden en deze heb ik nog geen dag die was 31 40 of zo weet ik hoef het zo maar 4 neerleggen. en dan ga ik eens even die andere pakken ik weet niet of mijn snoer lang genoeg is voor mijn koptelefoon ik ga even Ah, en nou, is praktisch dus ook een honor gekocht in 1982 en zelfs de, de adres staat er nog op uh, muziekhandel Goebel Jan Hendrikstraat 9C 11A 2512 IGK Den Haag telefoon, nou die zou ik maar niet noemen het is een echte honer, het wereldmerk. Nou, dat is het nog steeds. Kijk, een bravo, een echte bravo. Kijk. En deze, ik zal het originele doosje van die eens laten zien. Dit is een blues harp. En ik zal het verschil laten horen. Dus allebei C, in C. Dit is de, de nieuwe. Deze, die oude. Was die dus. Dat is de Bravo. De Honor Bravo. En dat is een Duits merk. Ik weet niet of het nog in Duitsland gemaakt wordt. Maar deze hiervoor wel. Nou, deze is 36 jaar oud. Toen ik hem kocht was ik jonger. Toen was ik 2 of 23. Kun je nagaan. Hoger komt hij niet, hè? En deze is toch aanzienlijk. Nou ja, toch een stikkeltje groter. Kijk hoor. Ja, kijk. Je ziet het verschil qua grootte al. Kijk. Hij is ietsje een octaafje. Even kijken, want het mooie is, deze die heeft... Ja. Twee octaven. Zo. Kijk. De, de laagste toonhoogte is allebei hetzelfde want het is een C hè een C nou die deze vibreert meer hè Oeh, wat een energie kost me dat ze. Ga ik jullie dat ze nieuw hè? Dan ga ik jullie het verschil laten horen. Zo'n hoogte is hetzelfde. Maar de hoogste is. Kom ik hier? 2 octaven hoger. En het gekke is, deze heeft een dubbele rij met gaatjes, tenminste vierkante. En deze een enkele. Maar, ik denk zelf, zoals ze stellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ja, hier staat het ook op, geloof ik. Ja, dat zou ik tellen voor jongen. Die heeft het 10. Deze heeft dan maar liefst 13. 13. Ja, terwijl deze, die kleine, veel hogere toonhoogte heeft. Alleen de lage tonen zijn even laag als die grote. Terwijl die kleiner is. Hoor je? Nou, de hoge. Hier, dat is deze. En deze, dat is. Weer de alleruiterste hier. Heel raar, heel raar. Ja, muziek is een beetje wiskunde eigenlijk. Ja, en dan weet je wat het is. Er zijn heel veel muzikanten. Ik zal hem weer in Mono zetten, anders worden jullie gek van dat heen en weer geswitst tussen linker en rechter kanaal. Weet je wat het gek is, en heel veel muzikanten, vooral hele beroemde muzikanten, die konden of kunnen geen noot lezen. Nou hier zit er nog een, ik kan ook geen noot lezen. Akkoorden wel, als je voor je gitaar hebt. Zie je een akkoord, en oh dat is een D, en dat is een G, en dat is een C, en dat is een eh, F-mineur of een A-mineur. Dat zie je wel, maar die balkjes met al die notendingetjes, met die vlaggetjes... Ja, ik weet ook wel dat de lagere en de hogere, dat de toonverschil. Tuurlijk, dat zie ik ook wel, maar ik heb het eerste boekje doorlopen toen met muziekles, met gitaarles. Dat lukte me nog wel, maar het tweede boekje werd al eh, vier, vijf, zes fretjes verderop, hè, van die hals van je gitaar, wat je daar ziet. Dus dan werd het al te ingewikkeld voor mij, en dan kon ik het ook niet meer lezen. Dus met die akkoorden, dan lukt het nog aardig. Maar uh, noot zelf lezen. Dat, uh, nou ja, kijk maar, Jimi Hendrix kon ook geen noot lezen. Maar ze, we, weten al, we weten allemaal wel uh, dat hij uh, een van de beste gitaristen ter wereld was. Uh, en die kon geen noot lezen. En de spelen, die speelde gewoon op gevoel. Nou, ongelooflijk wat die man allemaal kon. Echt. Maar het is gewoon kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. En nog eens oefenen. En trots dat hij er, uh, 14 tot 14 gaat. Ja, van 1 tot 14 gaat deze maar tot 10 en toch is de toonhoogte hoger de hoogste toonhoog nummer 10 dan hier, maar als ik hier naar nou op 10 blaas 10 en ik ga het hier op 10 blazen Ja. Nou, klopt, geen rekening van dus, moet ik Ja, kijk, die zijn even hoog, maar deze zit dan wel wat lager. Heel vreemd. Heel vreemd. En uh, ja, ik ben benieuwd of dit nog steeds in Duitsland gemaakt wordt. Deze en zo wel. Deze, die oude honora 82. Er zat zelfs nog een, een beschrijving bij. Heel ouderwets, nog jaren 40 of 50 zoiets. Of jaren 30 zelfs geloof ik. Zo ouderwets zag die beschrijving eruit met een figuurtje getekend. Nou, dat is toen al was het al ouderwets. Deze is dan wel een modern plastic doosje. Had ik die nou nog laten zien eigenlijk, dat doosje. Maar ja, dat is niet zo belangrijk. Maar ik vind deze, ja, hij is nieuw natuurlijk. Dus hij klinkt altijd goed. En je moet hem af en toe wel de spuug uitkloppen. Hè. Want... En nooit te hard blazen. nooit te hard blazen of zuigen. Dat doe je maar met iets anders. Maar op een mondharmonica moet je nooit te hard. Want die gaan die trilplaatjes naar de kleuter. Nou, er komt natuurlijk speeksel, er komt vuil tussen, tuurlijk, die dingen moeten worden schoongemaakt. Maar ik zou het niet in, de, in een, in een, in een bakje met sop, uh, ik zou dat overraden. Want dan kan je een dus, zonder van je geld, want die dingen zijn best duur. Deze was 32,50 of 34 gulden dan, hè, toen. Deze was toen goedkoper dan die, nu. Die was bijna 32 euro op een paar loppertjes, nou. 31,7 heb ik voor dat ding betaald. En deze is of 34, zeg maar 35 euro. Gulden, sorry, gulden. Dus gulden tijd. Nou jongens, jullie uh, zullen misschien wel zat zijn. Want ik ben nou al lang op het opnemen. Zo, bijna 22 minuten. Ik ga stoppen. Maar we gaan we even spelen hoor. Nou, eerst even dit. Ja, ik had er allemaal ons erbij hoeven zorgen hoor. Recht in omhoog, ja, oké. Okay. Ik heb niet in dienst gezeten hoor, maar ik loop me een beetje te provoceren en al die lui die ze, overrotten. nou ja, goed, laat maar zitten. tongspelen, doe je dit. En ja, als dat je tongt, maar dan zonder je tong uit je bek te steken. Zoiets ongeveer. Dan kan je het een beetje mee vergelijken. Oké, okay, dames en heren, jongens en meisjes, opa's en oma's, vader en moeders, buurman en buurvrouwen, tot de volgende keer. En dan gaan we wat op de gitaar doen. Dat wordt lachen. Nou mensen, bedankt voor het... Eh...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 Hoeft niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl